Is herfst op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Dus en ze zijn we weer. Het is vandaag uh, zondag 14 november 2021 en hier is DJ Jaap. Oftewel, hallo Jaap, Wordt zo ook wil. Maakt niet uit. We zijn weer op de podcast van Hallo A Radio. Ja, ik heb geprobeerd live te streamen, maar dat uh, is me niet gelukt. Ik heb een, uh, een plekje gehuurd op de server... En um, ja, ik kan wel uh, muziek draaien en dat gaat niet rechtstreeks vanaf mijn computer. Maar uh, ergens een server uh, rond Amsterdam. En uh, ja, daar kan je tot 2 gigabyte aan muziek uh, in opslaan. En van daaruit uh, draait de non-stop muziek 24 uur per dag. Zonder dat ik uh, mijn computer aan heb. Dus je kan gewoon naar mijn werk boodschappen doen. Dan hoef ik verder niks aan te doen. Ik uh, kan honderden liedjes draaien. Die heb ik uh, heel veel van opgelood. Opgeloo <lacht> en um, ja, iets van 130 liedjes geloof ik. Ik vind ze niet allemaal mooi moet ik eerlijk zeggen. En, uh, maar ja, het is een beetje ingewikkeld uh, software. En je kan dan uh, ook live uitzenden. <lacht> maar het is me tot heden niet gelukt... En dus probeer ik het maar weer via de podcast om toch nog contact met jullie te krijgen. En het leukste is natuurlijk als je live kan uitzenden, kunnen mensen ook live reageren via de chat bijvoorbeeld. Nou probeer ik een chatprogrammaatje voor elkaar te boxen. En um, ik weet er is een IRC-chat. En uh, ja, Je hoeft hem maar eenmalig te kopen, ik geloof dat het maar een paar euro kost. En dan kan je een eigen IRC-chat aanmaken. En die ken ik dan op de site, plakken van Hallo Radio. En dan kan je live meezetten. Nou, uh, het is mogelijk om, uh, om te bellen. En dan hoef je niet eens met de telefoon te doen. Uh, het kost niks, het gaat gewoon via Skype. <kijkt> nou, dat heb ik. Uh, dat heb ik al eens eerder gebruikt met een live uitzending in het verleden. We hebben al eens eerder live uitgezonden, zoals uh, sommigen van jullie wel weten. En dan kan je gewoon in de uitzending meekletsen over van alles en nog wat... En dat wil ik weer eens gaan doen, want uh, ja, kijk, het voordeel van een uh, podcast is dat het, uh, ja, je kan bewaren, je kunt uh, nou, zeg maar een week laten staan. En dan hebben mensen een week de tijd om te luisteren. En het nadeel is dat het niet live is. Nou, het voordeel van een live programma is dat je, zoals ik al juist al zei, direct kan reageren. Maar het nadeel is, niet iedereen kan luisteren. Nou, als ik straks wel live kan uitzenden, dan neem ik het sowieso op... en dan wordt het alsnog een podcast... dat mensen het, uh, niks hoeven te missen. Ik bewaar het één week en dan zet ik het op de site. En, uh, en als die week om is, komt er weer een uh, nieuwe podcast van, van de live-uitzending. Nou, dit is dan geen live-uitzending, wel live opgenomen natuurlijk uiteraard... Het is nu zondagmiddag, 9 minuten voor 5. In de middag dus, ja. Het is uh, zondag 14 november 2021. En vanavond uh, wordt uh, deze podcast uh, geplaatst. Maar ik ga proberen elke woensdag live uit te zenden van 8, 8 uur s'avonds tot, uh, tot 10 uur. Elke woensdag op aloeradio.org ga ik proberen en ja... En dan probeer ik een chat op de site te krijgen. En je kan dan ook bellen via Skype. En dat adres geef ik dan terzijde tijd wel. Het bestaat er al. Ik heb het al eens eerder gebruikt. Ik heb het zojuist ook al, al verteld. Ik ga geloof ik een beetje in herhaling vallen. Maar goed, um, ja, oké. Okay. Uh, het liedje wat je er net hoorde aan het begin. Dat is uh, Cool is Real. Met. Uh, V.S. Music. V.S. Music. Ja. Nooit van gehoord. Klinkt een beetje keltisch, die muziek. En. Uh, we gaan nog muziek draaien. En. Uh, yes. Dark Skies. Heet het volgende nummer. Dus even kijken hoor. We proberen. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, we werken met. Uh, voor de podcast en voor de mu muziek uh, werken we met de Virtual DJ. Dat is een gratis versie van Virtual DJ. Die kan je gewoon gratis downloaden. En uh, je hebt wel betaalversies, maar ja, daar kan je nog veel meer mee. Maar met de gratis versie kan je... Je kan alles opnemen. Je kan muziek uh, uh, opnemen. Je kan mixen... En de betaalde versie kan je zelf streamen daarmee. Dan kan je dan uh, uitzendingen doen live ook. Maar dan moet je betalen. Dat is uh, niet echt goedkoop vind ik. Nou, ik heb een andere manier gevonden om uit te zenden zoals je weet. Oké, okay, DJ Spooky met uh, Dark Skies. Ja dat uh, heel bijzondere muziek, ah. heel bijzonder, een beetje uh, synthesizerwerk en uh, vonden een vonden blaasinstrument geloof ik, <coughs> het is heel uh, vreemde muziek wel, maar, uh, maar ja, je moet er maar van houden. Hè? Maar ja, we mogen geen commerciële muziek uitzenden want we hebben daar geen licentie voor, dus vandaar dat we rechtenvrije muziek draaien. Ja, er zit heel veel rotzooi tussen, vind ik. Maar soms zit er ook wel leuke muziek bij. Maar, eh, maar oké, okay. misschien niet ieder smaak. Maar goed, ja vannacht, eh, vannacht zijn er een paar ernstige ongevallen gebeurd. Dus, eh, een ambulance en een eh, personenauto eh, frontaal op elkaar gebotst. Er zaten drie jongens in, twee eh, zijn er op slag eh, dood en een licht gewond in het ziekenhuis het ambulancepersoneel uh, waren licht gewond dus uh, ja, het is heel vervelend allemaal en, uh, en er is er nog een vrouw uh, op de A12 uh, vlakbij Soetermeer, uh, die had een kleine aanrijding en die is uh, in paniek over de snelweg gerend en is helaas ook uh, dodelijk getroffen door een uh, auto die voorbij kwam rijden een nare dingen allemaal nou, klimaat op gisteren dat is uh, redelijk redelijk. Nou ja, succesvol uh, China en India die, uh, die wilden nog uh, fossiele brandstof uh, blijven gebruiken en daar uh, zijn ze <laughs> zijn die andere landen niet zo blij mee maar ja weet je wat dat is ze willen dan minder uh, fossiele brandstof ge gebruiken in plaats van helemaal stoppen ermee nou ja Weet je wat dat is? Het probleem is als je dat in één keer gaat afschaffen. Ja, al die miljarden voertuigen, machines en alles wat op uh, brandstof loopt. Dat kan je allemaal weggooien. Allemaal van de hand doen. En ik vind gewoon dat ze de taart moet geven om, om uh, over te kunnen stoppen langzaam. Dat als je, bij wijze van spreken, je, je auto afgeschreven wordt. Dat, eh, op een gegeven moment is het dan een keer klaar met je auto. Dat je daarna gewoon uh, op elektrisch overstapt of zo, weet je wel. En ja, dat moet niet allemaal uh, abrupt uh, van het een op het andere jaar ineens uh, verboden worden. Want dan zit je met al dat uh, spul. Ja, waar laai je dat? Ja, naar de schroothoop En dan, uh, ja, je zal maar net een jaar uh, voor 2030, uh, ja, ga je geen benzineauto meer kopen, lijkt me. Maar ja, we hebben nog negen uh, jaar. En dan uh, ik zou uh, vanaf 2025 maar geen benzineauto meer kopen. Of een diesel of wat dan ook. Ja, ik zie meer toekomst in. Uh, in dat. Uh, wij dat spul ook weer uh, uh, Ja. Dat, dat is dat. Uh, ja, ik kan er even niet op komen. Maar het is een soort uh, vloeibaar. Ja, een soort water je op water of zoiets. Stikstof, weet ik, ik veel hoe, hoe die troep heet. Maar ja, weet je wat het is om zo'n elektrische auto te maken? Dat door 17.000 kilometer rijden... ...dat je het terugverdiend hebt. Qua euh, milieu dan, hè. Qua schone lucht. Dat je 17.000 kilometer gereden hebt. Maar ja, stikstof gaat niet zomaar weg. Ja, en als je al die wouden gaat kappen... Al die bossen gaat kappen voor landbouw of voor, voor, voor huizenbouw. Ja, wat krijg je dan? Die CO2 wordt nergens meer opgeslagen. Ze dus moeten gewoon stoppen met de ontbossing. Dat is het hele punt. Ja, en als je te weinig uh, oerwouden hebt, dan, uh, ja, CO2 kan nergens zijn. En dat blijft in de lucht hangen of komt in de grond terecht. Waardoor je steeds minder uh, verschillende biodiversiteit krijgt. Steeds meer een monocultuur. En dat is ook weer niet goed. En Natuurlijk is er best wel wat aan de hand. Ik neem het best wel serieus. Alleen uh, de ene groep die, die wil het op de lange baan schuiven. Ook niet goed natuurlijk. Je moet ook niet te lang wachten. En denk niet, dat stel nou voor dat we ons wel aan klimaatregels zouden houden wereldwijd, inclusief China en India. Dan nog duurt het heel lang voordat het gestabiliseerd is. En er is er nog een punt, het klimaat is altijd aan verandering onderhevig. Altijd al. Is nooit stabiel geweest. Het gaat zo langzaam dat je generaties niks van merkt. Maar ik kan me nog herinneren dat er af en toe best wel eens strenge winters waren. Ik ben, uh, ja, ik ben opgegroeid als kind in de jaren 60 en 70. En uh, ja, toen hadden we ook natte herfst, uh, veel regen, uh, wel wat strenge winters. Niet zoveel als uh, mijn ouders hebben meegemaakt. Die hadden nog veel uh, langere winters, zo'n zes weken. Mijn moeder is 94 en die heeft nog meegemaakt dat elke winter, bijna elke winter, wel zes weken lang sneeuw lag. Zes weken. En zo in de loop der jaren, vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw tot nu, is dat minder en minder en minder. Vooral in jaar, vanaf de jaren 63, echte de allerlaatste strenge winter. Daar heb ik zo van mee gekregen want toen was ik vier jaar of zo, drie of vier jaar. Dus daar kan ik me ni niks meer van herinneren. En ik weet wel in 19, de periode van 1979, 1980, dat we ook een heftige winter hadden. Met heel veel sneeuw. Dat mensen die uh, op, op, op het platteland leven, vooral richting Friesland en Groningen, waren hele dorpen geïsoleerd. Dat kan ik nog heel goed herinneren. En ging ik naar, met mijn brommetje met mijn poegie naar mijn werk. En uh, het was koud. En sneeuw, jongen. En dan kwam ik als een sneeuwman op mijn werk. Nou, ik moest zeker een kilometer of vier, vijf naar mijn werk rijden op mijn brommetje. Ik was van voren helemaal wit van de sneeuw. Ik leek een sneeuwman. het <laughs> is ongeluvelijk. Als ik daar aan terugdenk. Daarna heb ik nooit meer zo'n strenge wind aan mij gemaakt. Ja, 2010 geloof ik. Maar ja, dat was nog niet zo heftig als toen. 2009, 2010 hebben we ook wel een beetje, ja, best wel wat sneeuw gehad. Best wel uh, pittig geweest. Maar dat was niet te vergelijken met 1979, 1980. Hè. Dat bedoel ik de winter van 1979 op 1980. Dat was echt de, echt, de, echt de strengste winter die ik me kan herinneren. ...naast die van 1963... ...die nog heftiger was trouwens... ...kan ik me dat natuurlijk niet meer herinneren... van mijn 3-4 jaar... ...was ik nog te jong voor. Maar ik kan me wel herinneren... ...dat we wel eens veel sneeuwpret hadden... ...of dat uh, duurde ook... ...twee of drie weken geloof ik... ...als ik me goed herinner ...maar als... Uh, ja, ...de jaren 20 en 30... ...en 40 van de vorige eeuw... En de jaren 50... Nou, ja, er waren best wel uh, pittige winters bij. En kwam ook vaker voor dan de laatste dertig uh, jaar, zeg maar. Maar, uh, nou moet ik wel zeggen dat we best wel koude voorjaars hebben gehad. En uh, een paar jaar geleden, 2016, werd ik nog een hele natte juni maand En uh, ja, best wel uh, koude Oktobermaand, ook wel sommige jaren waren best wel koude oktobermaand. Maar nu en vorig jaar was het uh, ja, een beetje zachte winter. En dit jaar tot nu toe, ja het is nog ergens natuurlijk. Maar vind ik het ook wel meevallen. Het is niet echt dat je zegt je kan in je zonder jassen buiten lopen. Maar ik heb in mijn tuin al in Bloei zien staan. En ik heb een uh, ergens in september... Uh, een stok rozaad bij mij aan de gevel geplant. Tussen de tegel en de gevel in. Ook een stuk of drie, vier van die zaadjes geplant. Nou, die zijn al zeker 60 centimeter hoog. Ongelooflijk. En dat duurt twee jaar voordat ze gaan bloeien. Maar het is gewoon ongelooflijk. Ik zie al bodembedekkers al in bloei gaan staan in mijn achtertuin. Het is echt ongelooflijk. Ja. Het is niet te geloven. Echt. Het is niet te geloven. Werkelijk waar niet. Maar goed, we gaan weer eens een uh, lekker muziekje draaien. En uh, ja, oké. Okay, we gaan eens even kijken of we wat mooiere muziek kunnen draaien. We moeten wel een beetje swingen. Hè? Uh, ik hoop... Uh, legs, wat is dat nou? Haha. -ha. Ja, great spirit heet het volgende nummer: Wooden Legs. Gaat even wat mis. Gaat <laughs> even wat mis. Ja, oké, okay, is. Dus, uh, ik weet even niet meer hoor. Hm. Ging even wat mis. Oké, okay, genoeg muziek uh, wat dat betreft. Ja, is niet echt mijn muziek, maar ja, goed. <laughs> ik heb de. Um, Virtual DJ-pongeluk uh, weggeklikt. Ik probeerde een, een ander liedje erop te zetten, maar ging even fout. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, wat staat hier nou weer? Virtual of, nou ja, laat maar zitten. Ik vind het al lang best, Black Music. Wat is het? The best of reggae. Oh, ja, maar dat is weer echt muziek, hè. Met Bob Marley en zo. En die mag ik niet draaien. Waarom? Niet dat ik het niet wil. Graag zelfs. Maar het is niet echt te fraaien. En ik mag geen muziek draaien. Waar je een licentie voor moet hebben. Dan moet Buma recht te betalen. En daar heb je hier geen geld voor. En uh, ja, ik vind het veel te duur. Het moet een hobby blijven. Hè? Dus uh, ja, ik zit nu even weer eens te zoeken. Pot voor drie jongens, Ik ben ik alles weer kwijt. Even kijken. Um... Oh ja, hier is die. Ja, ik wil een beetje gezelligere muziek hebben. Weet je, dat trekt natuurlijk ook geen luisteraars, hè, dat soort muziek. Sommige mensen vinden het wel mooi. Oké, okay, dat kan. Maar het is nou niet echt om nou te zeggen, ja, het is niet echt uh, populair, weet je. Uh, ja, dat moet ik allemaal gaan draaien. Ja, een beetje normale muziek, zeg maar, weet je. Ja, ik weet ook niet wat dit is. ja uh, Private Hurricane. Nou, ben benieuwd wat dat nou weer is. We gaan het nog een keer proberen. Ah, klinkt al beter. In Joss Woodward bij Private Hurricane. as you went down You didn't seem to know which way was up You just watched the world go around The water swirled and it tucked at your feet Edge of defeat, I could almost hear. Met private Hurricane, prachtig liedje. Ja, ja mensen, ik weet niet hoe ver we nu al zijn. We zijn nog niet over het uur of zo. Weet ik niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet Ik weet niet eens hoe laat ik begonnen ben, maar we zonterawant al weer bijna tien voor half zes in de middag. En uh, ja, waar moet ik het meer over hebben, jongens? Oh ja, er was gisteren, uh, uh, vanaf zaterdag, uh, moesten alle kroegen dicht om 8 uh, om, om uur. En wat gebeurt er in Leeuwarden? Er uh, zouden horeca toch na 8 uur open gaan. Nee, wat doen ze? gaan ze toch om 8 uur dicht. Dus mensen boos. zijn zelfs rellen uitgebroken daar. Ja. Ik kan me die boosheid wel voorstellen ja, als de kroegen zeggen van we gaan na 8 uur gewoon door. En dan krijg je het horen, ja jongens, jullie moeten weg. Ja, kijk, ik keur uh, het gooien met vuurwerk en met bierflesjes niet goed. Maar ik kan me de boosheid wel voorstellen. Als ze eerst wordt beloofd: van jongens, we blijven lekker open en ze durven toch niet aan. Nou, in Breda uh, zijn ze wel doorgegaan. En daar hebben ze alleen een waarschuwing gehad: geen boete. Nou, dat dat waarschijnlijk in Leeuwarden ook wel gebeurt. Dus er was er ook geen re reddetjes geweest. Dus ja, ik vind het niet zo slim... Uh, van die horka-zaken in uh, worden om toch nog dicht te gaan. Terwijl ze beloofd hadden dat ze open zouden blijven. Ja, dat ga je. Dat krijgen Niet dat ik het goed praat hoor. Ik vind het geweld zo en zo niet goed te praten. Behalve als je jezelf moet verdedigen. Ja, zijn klappen in je bek krijgt sla je terug. Logisch. Dus dat vind ik normaal. Maar... Uh, ja, ik kan me de woede en de boosheid best voorstellen. En ik vind ook uh, dat onze overheid er een zoutje van maakt. Want als je kijkt naar Spanje, daar hebben ze al een hele strenge lockdown. En daar loopt lekker iedereen uh, te flaneren op de boulevard. Uh, die kunnen lekker, uh, gewoon lekker doen waar ze zin in hebben. En dat hebben ze te danken aan die strenge lockdown die ze gehad hebben. En die profiteren daar nu nog van. En hier in Nederland, uh, ja... Ze maken de ene na de andere fout. Die Rutte en de Jong. Er zijn gewoon twee klootzakken bij elkaar. Trouwens, het hele kabinet is een Sochi. En eigenlijk, ik vind dat nog steeds schandalig... dat we geen nieuw kabinet hebben. Want weet je wat het is? Nou hebben ze vanaf maart... zitten ze nog steeds in de regering. Wel demissionair, oké. Okay. Maar weet je wat dat gek is? Ik vind... Het raar, stel nou voor dat ze straks een kabinet hebben gevormd. En dan mogen ze nog vier jaar regeren. Nou, ik vind als ditzelfde kabinet mag voortzetten. Met dezelfde partijen die we voorheen hadden. Dan vind ik die tijd dat ze demotionair waren. Dat er afgetrokken moet worden van die vier jaar. Dat ze wel een kabinet hebben. Want dat is wel even lekker om mij een half jaar of tot drie kwart jaar... Lekker door te kunnen regeren. Ze pikken gewoon... Negen maanden pikken ze gewoon in. Ja? Want het is onder andere Ruim een half jaar geleden of zo. Of nou ja... Nee, wacht even. Maart, april, mei, juni, juni oktober, november. Nou, wacht dus. Acht maanden, hè. Acht maanden. Dus ik vind dat ze dan ook acht maanden... ...kort aan mogen regeren... Dat, ...dat ze die tijd dat ze demissionair waren... ...en omdat het... ...hetzelfde kabinet krijgt als voorheen... ...moeten ze die acht maanden gewoon weer teruggeven... ...dus acht maanden eerder verkiezingen... ...over vier jaar... ...dus acht maanden vroeger... ...want dat is wel lekker een manier om langer te kunnen regeren... ...dat zijn van die vieze spelletjes... ...daar trappen wij niet in... ...vind ik... ...ik vind dat eigenlijk niet eerlijk... ...ik vind als het langer dan twee maanden duurt... Dan vind ik gewoon... Uh, dan gaat dat gewoon van de regeerperiode afgetrokken worden. Mochten ze hetzelfde partijen bij elkaar regeren... Uh, moet dat gewoon eraf getrokken worden. Als zo'n kabinet wordt verlengd, zeg maar. Kijk, als je andere partijen erin hebt... Dan kan je dat niet maken natuurlijk. Want die hebben daar geen schuld aan. Die partijen die niet meedoen, Stel dat je P vandaag GroenLinks... En nog een partij erbij krijgt. Ja, die kunnen er niks aan doen natuurlijk. Maar het gaat er mij om... Als dezelfde kabinet die we voorheen hadden voortzet met dezelfde partijen. Dan vind ik, eh, en ze hebben zeg maar in januari eindelijk een kabinet. Dan moeten die negen maanden ingeleverd inge worden. Dan gaan ze maar eh, negen maanden korter regeren. En dan negen maanden eerder verkiezingen over vier jaar. Want dit, eh, dit is gewoon een spelletje als ze spelen om maar zo lang mogelijk te kunnen regeren. En daar trappen we gewoon niet in. Ik vind dat uh, oneerlijk, zoals dat gaat. Ik vind trouwens de politieke vies, vies klerenzootje. Uh, ja, ik, uh, ik heb ook geen vertrouwen in de politiek hoor. En, uh, ja, ik vind het helemaal niks. Nou, De gemeenteraadsverkiezingen komen er volgend jaar aan. Ik snap nog steeds niet dat mensen op de VVD stemmen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, binnen de SP is het ook wel hommelus. Dan zijn ze bang voor uh, dat, uh, ja, dat ze uh, te links worden. Nou, de SP is dus, uh, zoals we weten al niet al, is een stuk gematigder geworden. En uh, ja, ze, ze vinden dat ze te veel naar het midden schuiven. Nou ja, ik vind het alleen maar goed dat de scherpe randjes eraf zijn. Ja, ze moeten natuurlijk niet te veel naar het midden dat ze dan ineens een rechtse partij wordt. Maar ja, ik ga sowieso niet op de SP stemmen de volgende keer. Ik stem, wat ik stem, dat hou ik voor me. Maar ik ga voor de gemeenteraad sowieso wel stemmen. Ik heb de, de laatste verkiezingen heb ik niet gestemd voor de Tweede Kamer. Ik heb niet gestemd, gewoon omdat ik het gewoon niet weet. En ik vind eigenlijk maar niks al die partijen. We hebben veel te veel partijen. We hebben veel te veel verdeeldheid... Nou, dan doe ik niet meer mee. Gewoon. Nou, voor de gemeenteraad doe ik het wel, want daar zit uh, is de politiek wel dichter bij de mensen dan op landelijk niveau. Alleen ben ik er nog niet uit op wie. Ik ben er alleen uh, en misschien als ik er ook niet uitkom, misschien ben ik dan ook thuis. Ik vind de verkiezingen eigenlijk niet zo belangrijk. Nee, ik bedoel, uh, want ja, als je gaat stemmen, iemand heb ooit eens gezegd. Als je stemt, dan geef je je macht weg. Ik geloof dat dat Willem de Ridder was die dat ooit zei. Als je stemt, ste geef je je macht weg. En eigenlijk is dat ook zo. Dus als je niet stemt, dan zeggen ze ja, dus als je stemt, moet je niet klagen. Nee, als je wel stemt, moet je niet klagen. Want jij hebt gekozen voor dat tuig wat er zit. Ja, het is toch tuig of niet soms? Uh, ik, ik vergelijk de, de huidige politiek, al die, die politici. In de Tweede Kamer en noem maar op. Uh, als hetzelfde schromp is wat op straten uh, de boer veilig maakt. Dat soort tuigen is nu aan de macht. En uh, ik heb helemaal geen respect voor, uh, voor onze democratie. Nederland uh, is een uh, kutland geworden. Nederland is een bananenrepubliek waar criminelen de baas zijn. Uh, waar ze angstvallig uh, zich verschuilen achter uh, soft uh, beleid en... Uh, Durven de criminaliteit niet te hard aan te pakken. Omdat ze bang zijn de mensenrechten te schenden. Mensenrechten. Bestaan die dan? Nou, ik geloof er niet in. is dus allemaal, allemaal uh, luchtfietserij is het. Luchtfietserij. Rechten bestaan niet. We hebben geen rechten. Wie bepaalt dat? We hebben geen rechten. Wie bepaalt dat dan? Als ik... Als ik uh, Bijvoorbeeld steel van iemand. Ja, dat is gewoon een universele wet. Dat doe je niet. Je pikt niet, je steelt niet van elkaar. Je, je zit niet aan elkaar spullen ongevraagd. Iemand dood, doodsteken doe je ook niet. Uh, weet je, dat, dat is iets. Dat, geen enkele cultuur wordt dat geaccepteerd. Geen enkele. Dus dat doe je gewoon niet, vind ik. Dat is een, iets van een soort universele fatsoensnorm, weet je. Maar, maar goed, genoeg uh, geohaat. Uh, ja, en ik kan wel uh, verder Qua -kwelen. kwelen. Wat is kwa -kwelen? Kwa kelen Kwakkelen. kelen is kwekkelen. Kwekken. Kletsen. Uit je nek uh, lullen, zeg maar. Maar goed, mensen, ik ga afscheid van jullie nemen. Dank voor het luisteren. En ik hoop dat we woensdag live kunnen streamen. Nou, als dat gaat lukken, zal ik jullie dat uh, laten weten via Facebook en Twitter. En, uh, oké, okay. goed, we gaan nog één liedje draaien. En dan gaan we afsluiten. Dit was uh, de podcast voor zondag 14 november 2021. Ik ben DJ Jaap en ik uh, zou zeggen tot de volgende podcast of anders tot woensdag bye Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org.